3 uur. Het NOS Journaal. Gert Kluk. Alles wijst erop dat de onderhandelingen in het katzhuis in een beslissende fase zitten. VVD, CDA en PVV praten al sinds begin vorige maand over miljardenbezuinigingen. En ze lijken nu het einde van de besprekingen te naderen. Morgen praat CDA-fractievoorzitter van Haarsma Buma, zelf een van de onderhandelaars, met fractiespecialisten over onderwerpen die bij de besprekingen aan de orde zijn geweest. Premier Rutte zou op dit moment in overleg zijn met SGP-leider van der Staaij. Die kan een belangrijke rol spelen om het kabinet aan een meerderheid te helpen. Overigens benadrukken Haagse bronnen dat de onderhandelingen nog niet klaar zijn... en dat de besprekingen nog steeds kunnen mislukken. Er is een oplossing in zicht voor de al jaren slepende discussie over de Het Het kabinet praat morgen over het eindvoorstel van staatssecretaris Bleker... dat tot stand is gekomen na langdurige onderhandelingen met de Europese Commissie. Onderdeel van het plan is om een flink deel van de polder in Zeeuws-Vlaanderen alsnog onder water te zetten. In het regeerakkoord was nog afgesproken dat de polder droog moet blijven. Bleker presenteerde vorig jaar een plan waarin niet de Edwiegen, maar een ander Zeeuws gebied onder water wordt gezet. Dat plan stuitte op bezwaren van Brussel.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 Enkele huurders in Amsterdam zijn naar de rechter gestapt om de maatregel tegen te houden. Ze vinden het een aantasting van hun privacy dat corporaties inkomensgegevens krijgen van de Belastingdienst. De rechter doet morgen uitspraak. Bij de Mitsubishi Vorkheftruckfabriek in Almere verdwijnen waarschijnlijk honderden banen. De directie wil de fabriek helemaal sluiten. Het naastgelegen hoofdkantoor zou in afgeslankte vorm kunnen blijven. In totaal werken een kleine 500 mensen bij de fabriek. De eigenaar wil dus zo'n 400 banen schrappen. Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen voor dit voorgenomen besluit. Er is sprake van drie jaar verliezen op rij. Er is sprake van enorme overcapaciteit in onze productiefaciliteit hier in Almere. En we dienen de kosten meer in overeenstemming te brengen met de huidige omzetten. Bij de fabriek in Almere worden voornamelijk vorkheftrucs met verbrandingsmotoren geproduceerd. Volgens een woordvoerder is daar nauwelijks meer vraag naar. Er worden bijna alleen nog elektrische vorkheftrucs verkocht en die worden voor het grootste deel in Finland geproduceerd. Het weer vooral in het binnenland buien met plaatselijk kans op onweer en hagel. In de kustgebieden blijft het overwegend droog en vrij zonnig. De middagtemperatuur ligt rond 12 graden. Awb Verkeersinformatie. Een handvol files op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Muiden 3 kilometer. De A12 Oberhausen Utrecht tussen knopend Velperbroek en knopend Waterberg 2. En op de ring van Rotterdam de A20 naar Gouda bij het plein ook al 2 kilometer. Op het spoor gaat het niet echt lekker tussen Hogeveen en Bijlen. Daar rijden geen treinen door een aanrijding. Tussen Ede-Wageningen en Driebergen-Zeist... en tussen Driebergen-Zeist en Veenendaal-Centrum... rijden ook geen treinen, maar bussen... dat heeft te maken met een wisselstoring. In alle gevallen kan de vertraging oplopen tot meer dan een uur. Maak nu een afspraak bij Carglas, Want alleen bij Carglas krijgt u nu bij een sterreparatie... of ruitvervanging gratis nieuwe ruitenwissers van Bosch. Bel vandaag nog 088-0406-406 of kijk op Carglas.nl. Carglass repareert. Carglass vervangt.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Straks gaat Jacques Rosendaal van de SGP-jongeren... in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Jacques, goedemiddag. Goedemiddag. Je ja, gaat met een andere jongere een appeltje schillen, geloof ik, hè? Klopt, ja. Uh, met de oprichter van G500, een jongereninitiatief... om de klokken van de drie middenpartijen gelijk te zetten... op een aantal thema's die belangrijk zijn voor onze generatie. Nou, op zich die thema's die deel ik die belangrijk zijn... maar de manier waarop namelijk mensen lid maken... en uh, de drie middenpartijen eigenlijk min of meer bezetten of veroveren... Uh, ondermijnt op de wat langere termijn de partijpolitieke traditie die we hebben. Dus dat moet je niet doen wat mij betreft. Oké, okay, je ja, gaat dan in debat met Siebert van Lienden. Dat straks maar eerst aandacht voor de meest recente oorlog in Europa. Bosnië herdenkt deze week dat 20 jaar geleden de oorlog daar uitbrak. De gevechten tussen Serviërs, Kroaten en Bosnische moslims... kosten aan ruim 100.000 mensen het leven. Harald Dornbos maakte de oorlog als journalist mee... en was bij de herdenking in Sarajevo. Balkancorrespondent Marcel van der Steen ontmoette hem daar. Een gigantisch lint van rode stoelen. 11.541 rode stoelen staan opgesteld in het centrum van Sarajevo vandaag... 20 jaar na het begin van de oorlog herdenkt Sarajevo haar doden. Daaronder ook ruim 500 kleine stoeltjes voor de kinderen die hier zijn omgekomen. En je ziet dat mensen op deze manier ontzettend geraakt worden. Mensen die het hier allemaal hebben meegemaakt voor een groot deel. En het maakt heel tastbaar, deze 11.541 stoelen. Hoeveel mensen hier om zijn gekomen en hoe groot het leed is dat hier is geleden, twintig jaar geleden, maar eigenlijk nu nog steeds. Die plechtigheid met al die rode stoeltjes, 11.541, ik vond het echt ongelooflijk emotioneel en indrukwekkend. En, en die stoeltjes, die rode stoeltjes leeg, die stonden daar zo. En ja, nou, het was echt... Uh, als je toen pas echt weer realiseerde na al die jaren van hoe, uh, eh, hoe, om hoeveel mensen het ging. Ja, het was echt een, een wake-up call van uh, al die jaren. Journalist Harald Doornbos, even terug in de stad waar hij tijdens de oorlog woonde en werkte als verslaggever. Hij was voor velen het Nederlandse gezicht van de Bosnische oorlog. Ik kom hem tegen op de Tito-straat waar die 11.541 stoelen zijn opgesteld. Hij is op dat moment niet in staat om met me te praten. Ik zag heel veel mensen, Bosniërs, uh, natte ogen, vechten tegen de tranen. Mm, dus het was echt heel mooi gedaan, heel respectvol gedaan. En het, ik, ik, mijn gemoed schoot ook gewoon verscheidene keren tijdens die dag... schoot mijn gemoed gewoon helemaal vol. Dat was echt confronterend, vond ik wel, ja. En deze week vertrek ik. Na anderhalf jaar freelance-correspondentschap in Sarajevo... moet ik concluderen dat ik van de interesse voor de Balkan in Nederland... mijn huur niet meer kan betalen. Nederland heeft heel veel aandacht besteed aan Bosnië... en aan Kosovo en het voormalige Joegoslavië. Ongelooflijk, het aantal Nederlandse journalisten... Nou, waaronder ik zelf dan, die hier hebben rondgerend... en rondgereden en rondgesprongen... om, om nou, Nederland te informeren over wat er gebeurd is. Dat was, het lag heel hoog. Maar twintig jaar later... Ja, dat is echt juist het tegenovergestelde. Je ziet dat er veel meer Duitse, Franse, Amerikaanse journalisten zijn dan, uh, dan Nederlanders. De laatste jaren lopen de spanningen in Bosnië weer op. Politici benadrukken de verschillen. De oorlog die twintig jaar geleden in onze achtertuin begon, mag er wel geen dodelijke slachtoffers meer eisen nu. Maar gevochten wordt er nog elke dag de oorlog is al 17 jaar voorbij maar beïnvloedt het leven in Bosnië nog dagelijks. Dat geldt ook voor Mateja Krizanak, hoewel ze nog maar één jaar oud was toen de oorlog stopte. Ze studeert aan het United World College in Mostar. Samen met correspondent Marsa van der Steen bezoekt ze een vluchtelingenkamp vlakbij haar school. We are going to play with children and talk I will talk to some people because I speak local and that's it. Ik spreek local, zegt Matthea, terwijl we op weg zijn naar een vluchtelingenkamp in de buurt van Mostar. Ze is een Bosnische Kroaat. Kroaten spreken Kroatisch, Serviërs spreken Servisch en Bosniërs spreken Bosnisch. Tenminste tegenwoordig wel. Twintig jaar geleden heette dat allemaal nog Servo-Kroatisch. Maar nu in Bosnië worden liever de kleine verschillen benoemd dan de grote overeenkomsten. Matthea vermijdt deze discussie en spreekt gewoon maar local. En we zijn op het kamp aangekomen. En hele kleine huisjes, kleine barakken eigenlijk die hier staan. Deels van uh, Spaanplaat. Ja, het is niet... Uh, Je kunt het geen huizen noemen. Terwijl de andere studenten gaan voetballen met de kinderen in het kamp... ...praat Matea met de oudere bewoners. Een oud-dametje vertelt hoe zwaar het was tijdens de sneeuw en kou deze winter... ...zonder water en elektriciteit. De leerlingen studeren aan het United World College in Mostar... ...waar naast 50% internationale studenten de helft uit Bosnië zelf komt... Kroaten, Serviërs en Bosniakken, Bosnische moslims studeren dus samen. Dat is nogal uniek voor een land dat tot op het bot verdeeld is. I mean we used to live before long long time ago we used to live together and we were proud that we have different ethnicities, different religion. Homarac komt uit Sarajevo en geeft psychologie op het college in Mostar. Ze vertelt dat vroeger de verschillende groepen in Bosnië gewoon samenleefden. Men was trots, zegt ze, op de mengelmoes van religies en etniciteiten. Maar opeens, dankzij politiek en propaganda, hebben we nu dit. Bijvoorbeeld tv-stations. Als je rondzapt, krijg je steeds een andere waarheid. Ik weet niet wat er gaat gebeuren en we weten niet wat er de laatste tijd op de Balkan aan de hand is. Maar ik hoop dat er vooruitgang komt... De politici zijn een groot probleem hier. En ik weet niet waarom 20 jaar na de oorlog de politieke situatie niet veranderd is met nog steeds dezelfde mensen. Ik hoop dat het verandert, want dit werkt duidelijk niet meer. We hebben het over 20 jaar, niet over twee jaar. Obviously this work anymore. It's 20 years, it's not years that we are in het vluchtelingenkamp is de bal erg welkom. Er wordt gevoetbald door de kinderen. En een man begint tegen me aan te praten, ook over voetbal. Kruijf en de finale van 74. En dan vertelt hij me ook waarom hij nu hier woont: 70, 70, Alemania, Hollandia. Kruijf, je dan eens met penal. Ja, ja, ja. Kruijf, kruijf, kruijf. Hey, is hij de Oudje? Ja, ja. Toe, toe. Kutje, kutje, kutje, d'aleko. Kutje, d'aleko. Kutje, boem. Boem. Granaten. Deze man vertelt mij dat zijn uh, nou ja, huis vernietigd is bij een uh, granaataanval. Ja, yeah, ja, yeah, granaten, granaten. <laughs> hij uh, wil me wat foto's laten zien van zijn echte huis. Dus we lopen even mee. Yeah. Oh. Ja. Lepo. Ja. Lepo. Hij vertelt dat hij al twintig jaar in het vluchtelingenkamp woont. Zijn huis werd gebombardeerd voor zijn ogen, terwijl zijn vader nog binnen was, die verbrandde levend. En op de foto's is slechts een karkas te zien van wat ooit zijn huis was. Ik was kind Voor mensen For people definitely who had bad experience during the war, who lost someone, of who were forced to leave their homes and they went through different kind of horrible things, then. Met de psychologielerares praat ik over de verwerking van al dit oorlogsleed 20 jaar later. Volgens haar is het de lange weg voor de vele mensen in Bosnië... met traumatische ervaringen. Maar ze gelooft vooral in goed onderwijs en dialoog. Mateja Krizanac volgt dat onderwijs. Net als de Bosnisch-Servische Stefan Minic. Ook hij studeert aan het United World College in Mostar. Ik knew hun side en hun verhaal. En I ik hier kwam, was ik the hoe de verhaal hetzelfde is. Exactly the same. totally. Stefan is geschokt door het feit dat de verschillende groepen in Bosnië... dezelfde verhalen vertellen over dezelfde ellende. Bosniakken, Serviërs en Kroaten. En iedereen geeft de ander daarvan de schuld. En daarmee legt hij de vinger op de zere plek. Want elke groep in Bosnië ziet zichzelf als slachtoffer, terecht of onterecht. En verwijt dat de ander. Niet eerder was het land zo verdeeld als vandaag. Thea is geraakt door het bezoek aan het kamp. Dat maakt hem niet alleen verdrietig, maar ook opnieuw boos. Ik ben boos, zegt ze. Ik zie het punt niet. Iedereen geeft hier de andere kant de schuld. We praten niet met elkaar, we houden gewoon vast aan onze eigen ideeën. We En dat maakt dit college in Mostar tot een bijzondere school. Bosniakken, Kroatische en Servische jongeren studeren er samen. Maken soms ruzie, maar dansen en zingen ook. Diezelfde avond op een schoolfeest vertrekken de internationale studenten als eerste. De leerlingen van de balkan niet. Die dansen, die zingen, die staan op de stoelen. Even zijn ze allemaal hetzelfde. Studenten in Mostar vergeten even alles in een reportage van Marcel van der Steen. Als ze kijkt en je voelt dat ze je ook zitten zet. Als ze aal door haar haar zit te draaien als ze pret, Dan lijkt je alles goed. Dan lijkt je alles mooi. De wereld in de zinnen. Als ze lacht, een muur grappie. Maar niet is een goede was. als ze schrikt van een vazaant en ze houdt je even vast, dan lijkt je alles goed, dan lijkt je alles mooi. De wereld in. Ja, Daniel Loews, Wereld in de Zunnen. Wie schildert er vandaag ons appeltje? Dat is Jacques Rosendaal, voorzitter van de SGP Jongeren. De grootste politieke jongerenorganisatie. Jacques, zeg het er even bij. Is relevant Dank. voor het onderwerp. Jij wil gaan praten met Siewert van Linden. Waarom? Siewert van Linden heeft afgelopen weekend... een nieuw jongereninitiatief gelanceerd. G500. Waarbij jongeren hij vraagt 500 jongeren eigenlijk zich achter hem te scharen... op een basis van een tienpuntenplan. Dat gaat over punten die belangrijk zijn voor onze generatie, zeg maar de twintigers. En dat zijn een heel aantal punten, arbeidsmarkt, woningmarkt... waar ik, bij ze spreken, direct mijn handtekening onder kan zetten. Maar vervolgens wil hij die 500 jongeren min of meer gebruiken... om. Lid te worden van de drie klassieke middenpartijen. Want VGD. elke jongeren moet van drie partijen lid worden dan, ja. ja, nou ja, zij organiseren of zij faciliteren dat voor je. Maar feitelijk word je dus lid van, van zo'n partij. En op die congressen willen ze dat tienpuntenplan tien er doorheen krijgen. Nou... Ik vind het dus heel sympathiek dat je jongeren probeert te betrekken bij politiek. En uh, het is ook geweldig wat hij weet los te maken. Maar de methode is uiteindelijk ondermijnend voor uh, de politiek. Want uh, stel nou dat een groep van 500 SGP'ers lid wordt van de VVD of D66... en zegt, we willen, uh, het is maar één doel, het verbod op smaande godslastering... in het volgende verkiezingsprogramma van zo'n partij krijgen. Ja, dan ondermijn je gewoon het systeem wat we hebben. En op de langere duur zou ik, vind ik dat erg onverstandig. Dus ik zie het belang van die punten... maar tegelijkertijd de methode vind ik echt ongeschikt. Oké. Okay. Nou, Siewert van Linden, goedemiddag. Siewert van Linden? Ja. Ik Hallo? Ben er. Ja, goedemiddag. Hoi. Nou, Jacques Rosendaal vindt het een initiatief wat enige sympathie bij hem opwekt. maar het holt uiteindelijk de politieke partijen uit. En dat is niet de bedoeling. Kan je iets uh, begrijpen van die kritiek? Uh, eerlijk gezegd, niet nee. Uh, ten eerste, kijk, uh, Jacques, die begint over dat wij jongeren willen laten participeren in de politiek. Um, wij willen eigenlijk iets veel belangrijkers. Wij hebben een tienpuntenplan opgesteld met hervormingen die nodig zijn om onze economie gezond te maken. Dat is een verbindend programma. We hebben ook veel contact met partijleden uit partijen zelf die zich al aanmelden en zeggen we doen mee. Politieke jongerenorganisaties waarbij leden zich aanmelden. Dus wij zijn veel meer een verbindende beweging dan dat wij nou opeens een partij kapen of uh, binnendringen. Uh, politieke partijen laten het ook expliciet open in hun regels. Je je mag lid worden van meerdere partijen. Dat staat ook um, goed beschreven. Je mag alleen niet meerdere functies in meerdere uh, partijen combineren. Dus het vindt ook nog compleet uh, plaats binnen de statuten... de bedoeling en de geest zelfs van die uh, regels van de partijen binnen de wet. Um, en wat dat betreft um, zie ik dat dus niet zo. En ook om um, nog aan te haken op dat laatste punt... dat uh, 500 SGP'ers lid zouden kunnen worden van de VVD... Um, ten eerste, ja dat zou kunnen. Ten tweede, uh, nee dat zal het niet gaan halen. Want met 500 heb je nog niet gelijk ah. een meerderheid. Uh, je zult ook binnen de partij zelf steun moeten ontwikkelen. En moeten krijgen voor je plannen. En dat is ook wat wij zelf heel graag willen doen. Even naar Jacques. Ja, nou, eerste punt is, van de, de statutaire is die mogelijkheid. Dat is heel erg technisch focussen, maar tegelijkertijd. Hè, nee, als nee, dus... nee, nee, nee. nee. Uh, uh, niet alleen is het uh, statutair mogelijk. Ook bij het opstellen van de statuten is rekening ermee gehouden... dat mensen lid kunnen worden van meerdere partijen... En dat is binnen ja. die, al die drie partijen is dat het geval geweest. Dus het is niet alleen een leegte, het is ook een expliciete ruimte... die deze partijen bieden. Ja, maar uiteindelijk zet je je handtekening... bijvoorbeeld onder het christendemocratisch uh, programma... of de uitgangspunten. Nee, hoor. En het lijkt mij nogal frappant. Stel nou, die kans is reëel, dat 250 jonge D66'ers... en 250 jonge GroenLinks'ers zich bij jouw initiatief aansluiten. En die uiteindelijk proberen op die partijcongressen dat er doorheen te krijgen. Ik vind het echt ongeloofwaardig als je als jonge deze 60er tekent een handtekening zet voor bijvoorbeeld... de uitgangspunten van het CDA. De meeste jongeren die zich bij ons aanmelden zijn partijloos. Dat geven ze ook aan. En dat zien wij dus ook in onze databases. Dus uh, ook dat uh, klopt niet. Um, en wat je ook ziet... is dat um, hè, Jacques Roosendaal... in zekere zin toch ook um, die vergrijste macht... ook wel een beetje steunt. Dat partijpoot, Nee, wacht even. Dat... Ik zie geen grijze haren bij. Maar... Nee, ah, Jacques is een hartstikke leuke jonge, jonge gast uh, wat dat betreft. Maar uh, uh, het, po het. politieke partijen... die zien zichzelf vooral als doel... en hun ideale als een middel. En wij willen dat omdraaien zien politieke partijen als een voertuig voor idealen en ideeën... en willen op die manier dus uh, onze idealen ja. bereiken. Dus Jacques, jij denkt te oud. Ja, nou kijk, ik zie juist ook wat ik voor elkaar kan krijgen... binnen zo'n politieke jonge organisatie. Ik uh, zit redelijk vaak om tafel met Kamerleden. We hebben die punten bijvoorbeeld voor arbeidsmarkt en woningmarkt... heel stevig ook bij die Kamerleden neergelegd. En we zien daar verschil uh, op gemaakt worden... ten opzichte van bijvoorbeeld vier jaar geleden. Mm -hmm. Ook dat, uh, als het gaat om het pensioenakkoord. Uiteindelijk, als je deze methode kiest... heb je grote kans dat er heel veel weerstand juist komt... van binnen die partijen, met name inderdaad de vergrijzende kant. Maar als je het van binnenuit doet... en gewoon iets meer op de duurzaamheid gaat zitten... dus ook uh, na zo'n debat lid blijft van zo'n organisatie... je ook uh, verbonden wel. weet met die idealen van een partij... kan je op de langere termijn meer voor elkaar krijgen. En er wordt ook gewoon serieus naar je geluisterd. Want het verbaast mij ook enigszins... dat het zeg maar, gelanceerd werd zonder dat politieke jongerenorganisaties eerst eens betrokken zijn en kijken van kunnen we niet dat tienpuntenplan via die PO's bijvoorbeeld die partijen intillen? Nou, zal ik eens vertellen hoe, hoe dit tot stand is gekomen? Uh, dit is namelijk, uh, wij zien helemaal in, in politieke jongerenorganisaties sowieso geen concurrentie. Volgens mij delen we juist heel veel doelen. Vandaag hebben jullie ook uh, het Katshuisakkoord gepresenteerd. Geloof nou, je, dat is dus even een pijnlijk puntje dat de SGP daar niet bij betrokken was, maar pra praat verder. Uh, sorry, excuus, uh, maar uh, daar zien wij toch ook, en ook met de SGP jongeren hoor, delen wij heel veel punten als je die plannen van jullie en uh, die plan van ons naar elkaar legt, dan delen we dezelfde doelen. Nee, we gaan samenwerken eens. en uh, wij zien daarin dus ook geen concurrentie, maar laten we samenwerken op de congres. Op dit moment, ja, een congres van duizend man, doen ze 150 uh, jongeren van uh, de PO's ja. mee. Dat kunnen wij dus uh, veel groter maken. Maar uh, ik vind mezelf volledig ongeloofwaardig als ik op een P van de A-congres binnenkom en zeg: Ja, ik ga deze tien punten proberen te verwezenlijken. Ik probeer dat via de bestaande structuren. Ik vind ook inderdaad, uh, zowel politiek als als je kijkt naar de vakbonden, dat daar. Inderdaad voor jongeren moet plaatsvinden. Ik zie ook dat gelukkig het de politieke debat dichter bij jongeren komt. Je mm -hmm. ziet ook dat de meeste politieke jongerenorganisaties groeien. Dus er er is ook echt wel het urgentiegevoel. Het moet sneller, maar op deze manier ondergaaf je uiteindelijk... die partijpolitieke uh, manier van werken. Zou ik iets leuks vertellen? Ik zit op dit moment in de studio in Den Haag, in de perstoren. Ik ben vandaag in Den Haag om uh, te praten met politici... hoe we dit gaan doen, om te kijken of ze dat supporten. En er zijn dus Kamerleden, ministers, die zeggen... nou, het doel steunen wij. Um, uh, we kunnen nog wel een beweging erbij gedogen. Heel goed dat dit dus eens gebeurt. En dat valt me dus wel op, zeg maar de afgelopen dagen... bijvoorbeeld ook op de sociale media... dat heel veel oudere partijleden en veel prominenten naar ons toe mailen en zeggen, nou, heel goed plan moeten we doen. Dus die het hebben over de idealen. En dat met name eigenlijk jongeren en jongere partijen beginnen over de vorm. Ik zou juist willen dat we juist als jongeren zeggen... nou, we hebben gezamenlijke doelen, laten we gezamenlijk optrekken. En dan ben je gewoon met z'n allen gewoon een betrokken... en een heel goed actief lid van een politieke partij. Nee, maar zoals je nu verwoord kan ik met je meegaan. Maar als je dan uiteindelijk zegt... Uh, je zet een handtekening voor diverse politieke eigenlijk uh, idealen en een compleet beginselprogramma, zeg maar. Dan vind ik dat een methode van werken die echt onder, uh, ondergraven is. En dat maar, is ja. wat mij betreft echt niet theoretisch om te zeggen. Nou ja, bijvoorbeeld als je dierenbelangen je ook fors uh, organiseert en al die ah, partijen. Wij zijn, en wij zijn, niet, wij zijn geen single-issue punt... partij. Dus dat, dat is sowieso een beetje een beetje. Nee, maar het, we het, niet, het principe wat Jacques zegt: van jij ja, je committeert je aan een bepaalde politieke nee, overtuiging. En als je dat met meerdere partijen <laughs> doet, dan ben je niet meer geloofwaardig. Want dan nee. moet je met, dingen in elkaar verenigen die niet verenigbaar dat, zijn. Dat klopt niet. Als je lid wordt van een vereniging... Um, dan is het niet per definitie... dat je bijvoorbeeld het hele verkiezingsprogramma... van een partij ondersteunt. Iedereen kan in Nederland... gewoon lid worden van een politieke partij. En dan moeten we houden ook zo. Het is niet zo ja. dat een programma er ligt... en dat je alleen maar lid mag worden van een partij... als je daar 100 mee eens bent. Zo werkt politiek niet. Nee, tuurlijk. Maar je kiest ervoor om juist... die drie middenpartijen allebei te, ja, alle drie en, te pakken. Dat en, zijn juist de drie klassieke grote precies. stromingen. Het is toch <laughs> uh, ja, inherent onverenigbaar... dat je nee, uh, niet als je kijkt en naar sociaal-liberaal... Naar of socialist ja. ben en liberaal tegelijk. Hoe kan het nou dat, dat die uh, drie politieke jongerenorganisaties... van die drie partijen eigenlijk met bijna alle tiende punten het eens kunnen zijn. Dat komt omdat er dus een pragmatisch midden is... dat helemaal niet als socialistisch of als klassiek-liberaal neergezet kan worden... maar dat gewoon hervormingen in de economie zijn... die de verdeling weer een beetje zo oud en jong rechtzetten. Wat dat betreft uh, valt dat prima te verbinden. En we zullen ook binnen de partij natuurlijk goed kijken... naar de voorstellen, naar de jongeren, naar de leden... en zullen daar zeker binnen de eigen traditie een voorstel op doen. Dus ah. wij proberen daarin ook echt te verbinden met de leden... Ah. en wij zijn zelf dan ook gewoon goede actieve leden... die gewoon betrokken zijn en daar niet... Voor Eén keertje nee. komen. Om en de ben jij dan over 50 jaar nog steeds lid van die drie partijen? Nou, ik hoop dat het sneller gaat uh, dan, uh, dan 50 jaar. Want dan moeten weer een nieuwe g 500 komen om ons weer te verversen. Uh, dus dat, uh, dat hoeft helemaal niet. Uh, wij zijn in principe gewoon tevreden als die tien punten erin komen, als het debat in Nederland rondom deze verdelingsvraagstuk is losbarst. Uh, en uh, ja, we gaan zien uh, hoeveel tijd we daarvoor nodig hebben. Dat nou, het debat is losgebast. En ik hoop dat we ook niet te veel de tegenstelling hebben gezocht. Want uiteindelijk is dat poldermodel ons verder gebracht. Dan als je kijkt in de rest van West-Europa. De tegenstelling zoeken. Um, en tegelijkertijd, ja fantastisch dat je danseert... maar denk echt nog een keer goed na over die methode. Oké, okay, ik wil nog even één ander ding uh, aan jullie voorleggen. Inderdaad, Siebert, jij noemde het net al... het uh, akkoord van de jonge organisaties... Uh, wat uh, nu zo meteen om half vier gepresenteerd wordt. Het katshuisakkoord, Is dat niet juist een voorbeeld, Siebert, vroeg ik me af... van dat die jonge organisaties wel degelijk heel goed uh, functioneren... van die uh, politieke, politieke partijen? Uh, nou ja, dat lijkt mij een uh, natuurlijke taak die ze doen. Ze komen er wel heel laat mee. Ik hoorde je vanmiddag in de Kamergebouw zoomen... dat misschien morgen al het katshuis eruit kan zijn. Um, dus ja, echt invloed op het onderhandelingsresultaat is het niet. Maar ja, we zien wel overeenkomsten waarmee we op de congressen weer verder kunnen gaan en kunnen verbinden en bouwen aan nieuwe idealen voor de centrumpartijen. Daar ben ik heel tevreden mee. Ja. Uh, maar uiteindelijk, ja, uh, je moet als jongen wel kiezen. Hè? Als je naar de politieke jonge organisatie gaat, dan kun je wel een geluid laten horen. Maar als je bij g 500 gaat, dan ga je de macht ook niet. Nog veranderen. even een reclamespotje. Jacques, en nog even een pijnlijke vraag. Vraag voor jou, waarom waren jullie hier niet bij betrokken? Nou, de, het was de zogenaamde regenboogcoalitie die bij elkaar is gekomen. Daar zaten we niet bij. En ik moet ook zeggen, uh, ik als politieke jongerenorganisatie... Uh, als voorzitter, ik sta voor idealen. En die wil ik voor, vooral uitdragen. En die wil ik vooral jongeren voor enthousiasmeren. Dus als ik nu al gelijk om tafel ga zitten en ga kijken... Van wat kan ik inleveren om uh, alternatieven te schetsen... voor wat ze daar binnen doen. Ja, ik, ik sta liever voor het scherpe, uitgesproken christelijke verhaal. Oké, okay. hartelijk dank. Sjeerd van Liende en uh, Jacques Roosendaal. Tot ziens.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 Daar de koningin gaat erheen, las ik in de krant. Wat zeg je? De koningin gaat erheen in juni, geloof ik. Nou ja, kijk, dat is heel verstandig, want het land doet het namelijk heel, heel erg goed. Want wij zitten namelijk in de economische dalles en Turkije is booming. Wat hebben we verkeerd gedaan eigenlijk, vraag je je af. Maar meer to the point, wat doen de Turken beter? Wat is hun geheim? De tulp? Nou, dat lijkt me een beetje lang geleden. We praten over de tijger aan de Bosporus met Rob Ruul van de afdeling Opkomende Markten van de ING. Dat straks, nu het nieuws met Gert Kluk. Radio 1: Het NOS-journaal.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 In het regeerakkoord was nog afgesproken dat de polder droog moet blijven. Het eindvoorstel is tot stand gekomen na onderhandelingen met Brussel. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het kabinetsvoorstel... om het zogenoemde scheefwonen aan te pakken. En dat betekent dat woningcorporaties een huurverhoging tot 5 mogen opleggen aan huurders met een bruto inkomen van meer dan 43.000 euro. Door de maatregel moeten er meer goedkope huizen vrijkomen... voor mensen met lage inkomens. Dat zijn de hoofdpunten. ABB ja, Verkeersinformatie. Het is al nu toe een vrij normale avondspits. De meeste file's staan rond Utrecht, er zijn er nu 12, alles bij elkaar. Eigenlijk valt er maar één file op. Op de A1 Hengelo naar Apeldoorn is een ongeluk gebeurd. Tussen Knoop het Azelo en de afrit Reizen daardoor 5 kilometer file. De linker is dicht. Op het spoor gaat het vanmiddag ook niet echt lekker. Tussen Ede-Wageningen en Driebergen-Zeist rijden geen treinen. Dat komt door een wisselstoring. Tussen Hogeveen en Beilen. rijden geen treinen door een aanrijding. Daar hebben ze inmiddels al bussen gevonden. Maar toch kan in beide gevallen de vertraging oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO Tesselblok Blok en Ger Jochums. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO tot half vijf bij u op radio 1. Syrië beschiet vluchtelingenkampen op Turks grondgebied. En Turkije is, net als wij, een trouw lid van de NAVO. En als één lidstaat wordt aangevallen, wordt dat gezien als een aanval op alle lidstaten. Wat nu? Defensiespecialist Rob de Wijk geeft het antwoord. Na vier uur ons economiepanel klinkende munt over geld... en alles wat daarmee in beweging wordt gezet of juist lam wordt gelegd. En we praten met ING-econoom Rob Ruul over de bloeiende economie van Turkije. Hoe dat komt en vooral hoe lang dat nog goed zal gaan. Wilt u reageren? Doe dat dan vooral via onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Oorlog met Syrië is reëel als NAVO-land Turkije weer wordt aangevallen. Eerder deze week bestookte de Syrische troep een vluchtelingenkamp in Turkije met raketten. En gisteren zei de Turkse premier Erdogan nog dat Turkije overweegt om stappen te ondernemen. En dan, luister goed, inclusief maatregelen waar we liever niet aan denken. En nu zegt de NAVO op haar beurt weer de bescherming van lidstaten extreem serieus te nemen. Staan we aan de vooravond van misschien wel een oorlog waar Nederland dus ook bij betrokken raakt... Rob de Wijk van het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag. Hallo Rob. We zeggen jullie, jij ja, kent nee, elkaar nee. al lang. Uh, is de vraag stellen en beantwoorden? Nou, eigenlijk wel. Kijk, uh, die Turken hebben natuurlijk wel een punt. Uh, als je nu kijkt wat er gebeurt. Ja, kijk, zo'n zo, zo interne oorlog, zo'n burgeroorlog. Of hoe je het ook allemaal zou willen noemen. wat er aan de gang is in Syrië. dat is ontzettend vervelend, maar heeft weinig internationale repercussies. Dat, dat heeft pas internationale repercussies als de strijd zich verplaatst naar het buitenland. Dat gebeurt dus nu. Nou, op dat moment uh, heeft Turkije als NAVO-led alle rechten om naar de NAVO toe te stappen... naar de NAVO-raad, dat is het hoogste orgaan van de NAVO... en te zeggen van vrienden, wat gaan we nou doen? Mm -hmm. Dat kan je doen op grond van... Uh, dat is wat technisch, maar dat is artikel 4 van het NAVO-verdrag... kan je consulteren. Mm -hmm. Dus dan kan je het probleem voorleggen. Elk land dat lid is van de NAVO, mag dat doen. En de volgende stap is... Uh, en dat zullen ze zeker gaan doen als er nog een keer uh, beschietingen plaatsvinden... zeggen ze, ja, maar dit is een kwestie waarin wij worden aangevallen. Dit kan absoluut niet. Nu zijn er tegenmaatregelen geboden... En nu doe ik een beroep op artikel 5. En, en artikel 5 is een aanval tegen één, is een aanval tegen alle, uh, tegen alle. Dus dan ben je uitgesproken als NAVO-lidstaat, uh, dan doe je gewoon mee? Ja, dan uh, heb je de plicht uh, feitelijk ja. om dat aangevallen land uh, te helpen. En de, alleen de wijze waarop je dat land helpt, dat is niet gespecificeerd in het NAVO-verdrag. Dan is er nog een kans dat Turkije zegt... ja, het is natuurlijk tegen, uh, die aanvallen zijn niet gericht tegen ons als land, als NAVO-land bijvoorbeeld... maar dat is gewoon gericht tegen die uh, vluchtelingenkampen. Ja, en wij zo. gaan daar geen big deal van maken. Ja, maar dat gaan ze we juist wel doen. De, de Turken die hebben nog een politieke operatie te schillen met de grote delen van Europa. Hm. Dat heeft onder andere met het oeverloze gedoe te maken rond de toetreding tot de Europese Unie. Ja. Het is een fantastische methode om die Europeanen nu echt schaakmat te zetten... en te zeggen, jongens, jullie gaan nu gezellig met ons meedoen, anders hebben we een probleem. Maar bedoel je dat ja, ze het ja. alleen om die reden zo nou, zouden opspelen? Dat op spelen? zou me niet eens verbazen. Dat, dat, zullen ze, dat zullen ze nooit zeggen. Maar zo werkt wel de internationale politiek. Zeg, en Rob, stel dat het van een oorlog komt... Hè, en dan zal Nederland dus ook mee moeten gaan doen. Nou ja, wat ik zeg, het is niet gespecificeerd in het navo-verdrag van wat we dan met z'n allen gaan doen. Het nee, kan okay. ook best zijn uh, dat Turkije wordt gemandateerd... om, maar zo te zeggen, op grond van artikel 5... om in ieder geval maar zelf te gaan beginnen. Mm -hmm. uh, ja, en wat zouden ze dan zo kunnen doen? Dan denk ik dat er maar één echte optie is. En dat is als ze een bufferzone aan de Syrische kant van uh, de grens gaan inrichten. Dus dan bezetten ze gewoon een, een stuk land... Uh, dringen... Dan bezetten ze een stuk van Syrië? Ja, en, en ze zorgen ervoor dat daar uh, de vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Mm -hmm. En ze zorgen ervoor uh, dat, het dat, de, beschieting, ja, dat ja. de beschietingen niet meer plaats kunnen vinden op Turks ja. grondgebied. Maar als ze dan uh, plaatsvinden, dan vinden ze op Syrisch grondgebied plaats. Maar even doorbedurend op wat je net zei, hè? Turkije die dan de rest van, van West-Europa aan hak wil zetten. Als ze dan één land aan hak willen zetten, is het natuurlijk Nederland. Ja. Want uh, we zei, uh, wij hebben dat land natuurlijk uh, uh, uh, uh, bij monden van de heer ja. Wilders uh, enorm geschoffeerd. Ja. Dan kunnen ze zeggen, wij willen een aantal dingen. En Nederland moet absoluut meedoen. En we willen dat bijvoorbeeld die F-16 ingezet worden. Uh, betekent dat, dat verzoek een... zou kunnen komen. Ja, en wat betekent dat? Dat het kabinet kan zeggen, ja dat doen we. Of moet, er een, of moet dan wel toestemming van de Tweede Kamer nee, komen? Nee, er hoeft helemaal geen toestemming van de Tweede Kamer te komen. Artikel als 100 dit... brief. Nee, dat is, heeft niks met artikel 100 te maken, eh, omdat artikel 100 gaat over vredesoperatie. Oh, ja. Nou, je kunt, eh, je kunt van alles hiervan bedenken, maar dit is geen vredesoperatie. Nee, dit is een oorlogshandeling. Dit is een bezettingsoperatie eh, die eh, wordt uitgevoerd eh, tegen de wens in van Syrië. Dat kan je natuurlijk voor geen vorm innemen dat die Syriërs het niet leuk vinden. Ja. Dus het is een soort, ja, een soort van ja, toch verkapte oorlogshandeling. En daar hoef je dus geen omdat het ook gaat om de bescherming van de belangen van het navo uh, verdragsgebied, daar hoef je geen toestemming voor te vragen aan de Tweede Kamer. Oké, okay, en ook al, en, en, en we zijn het gewoon verplicht omdat we lid zijn van de NAVO... en wat je zei, een aanval op één is een aanval op alle en ja. dan help je elkaar. Je moet goede argumenten hebben om het niet te doen. Bijvoorbeeld maar... omdat je geen enkele F-16 meer in de aanbieding heeft, hebt. Nou, nou ja, zover Nederland is het al zo zijn dat die dingen bij niet meer willen vliegen. Dus ja. we komen al vrij dicht in de buurt. Ja. Nee, maar stel dat, uh, dat de, het kabinet denkt... ja, we wachten even, we gaan hier toch meer eerst een debat in de Kamer eh. over hebben. Het moet wel niet, maar het mag natuurlijk wel. En in dat debat is er toch een meerderheid die daar helemaal niet voor voelt. En Nederland zegt, we doen het niet. Nou, want... dat, is, dat is dan heel gezellig. Want dat betekent dat je net zo goed te meneer op kunt houden met de NAVO. Ja. Want uh, daarmee... Uh, Doe je iets? Ten eerste is het ongehoord dat de regering dat zou doen, omdat buitenlands beleid, defensiebeleid, de, in deze vorm per definitie eh, het voorrecht van de regering is. Daarin kan de NAVO, eh, daarin kan de, de regering, de Kamer. Ja, mogelijkerwijs even heel kort constateren, maar uiteindelijk bepaalt, eh, bepaalt de regering. Eh, de, de, de, zegt de Tweede Kamer van wij willen dit niet en de Kamer dwingt dat af bij de regering. Mm -hmm. Nou, op dat moment hebben we zo'n onvoorstelbaar probleem binnen uh, de NAVO... <laughs> ja. dat we bij wijze van spreken uh, um, uh, of de NAVO moeten opblazen of zelf maar uit de NAVO ja. moeten stappen. Oké, okay, uh, even een ander scenario. Dit gebeurt allemaal niet. We gaan keurig meedoen. Het wordt daar oorlog. In hoeveel tijd staat het hele Midden-Oosten in de fik? Poeh, dat hangt er helemaal vanaf wat uh, de reactie is van, uh, van Syrië. Ik... Denk dat als dit gaat gebeuren, de reactie van Syrië niet eens zo hevig is. Het is een beetje vergelijkbaar met wat 20 jaar geleden, precies 20 jaar geleden, is gebeurd. in Noord-Irak, waar een, een no-fly zone, een vliegverbod is ingesteld. voor een gebied boven. in, in, in, in, in, in het Koerdische gebied in Irak. Mm -hmm. en vervolgens zijn daar operaties uitgevoerd om die vluchtelingen daar te helpen. Ja. O, operatie uh, Provide Comfort. En uh, Irak heeft ook niet zo gek veel gedaan. Uh, kijk, dat leger van Syrië is wel heel sterk is wel heel groot, uh, maar is met handen en voeten gebonden aan de strijd tegen de opstandelingen. Dus die kunnen niet zo gek veel meer doen. En bovendien, uh, het is totale zelfmoord van uh, uh, Assad als hij zegt van uh, we pikken dat niet, dat die bufferzone En we gaan volle kracht vooruit. En ik zet mijn krijgsmacht er helemaal voor in. Dus, ja, het dat, zou, als, dus als dat als zou het doen, het... heb je een oorlog. Ja, precies. Ja. Dus dus en dat, doe dat doe zal hij niet. niet doen. Nee. nee. Dus je zou kunnen zeggen, met, met, met enige veiligheid en beschermd door de NAVO-bondgenoten... zou Turkije rustig morgen zo'n bufferzone kunnen gaan uh, dat inpikken. Dat denk ik dat ze dat redelijk risicoloos kunnen doen, is mijn inschatting. Hm. Uh, of er moet echt echte gekken zitten in, uh, in, uh, in, in Syrië, hm. maar dat is ook niet het geval. Want tot nu toe wordt het nog wel redelijk rationeel uh, geopereerd, moet ik ja. zeggen.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 Tijd voor Metropolis Radio en dat staat deze week in het teken van de al maar dalende woningprijs. Vandaag kwam het bericht dat de huizen weer minder waard zijn geworden en wij vragen ons af hoe is dat in het buitenland. Gisteren kon u horen dat ze in China nog helemaal in een huizenbubbel zitten. Goed. Voor een gemiddelde Pekingse vierkante meter moet een koper ruim 2200 euro neertellen. En dat is dan helemaal geen leuke vierkante meter. Gewoon een anonieme blokkendoos van een flat. Of twee dan Sovjet-stijl of een in de haast van een vastgoedbubbel neergekwakte betonkolos van twijfelachtige kwaliteit. Dan Mexico. Daar zorgde de crisis van 2008 voor grote prijsdalingen, maar inmiddels stijgen de huizenprijzen weer. Het ideaal van een eigen huis is daarom voor veel Mexicanen toch nog ver weg. Nog meer pech heeft de Mexicaanse Adriana Cornejo, die een eigen stukje grond heeft. En in Mexico kan je dat door slechte regelgeving zomaar ineens kwijtraken. Jan Albert Hootsen doet verslag. Iets van 15.000 pesos, een euro of 800, heeft Adriana Cornejo nodig... om haar droom van een eigen huis waar te maken. Of liever om te voorkomen dat haar droom in duigen valt... Ik loop met haar over een kaal lapje grond op een moeilijk begaanbare helling... in een sloppenwijkje van Ecatepec, net buiten mexico stad. Het is ongeveer drie hectare groot en ze heeft het ooit van haar vader geërfd. Het terrein is 300.000 pesos waard, iets meer dan 17.000 euro. Maar als ze niet oppast, wordt het straks van haar afgepakt door indringers... die er, ook al is het niet van hen, zomaar ongevraagd een huis op kunnen bouwen. Ze zegt dat ze haar grond kwijt zou zijn als iemand er een huis op zou bouwen... omdat de Mexicaanse wet weinig bescherming biedt voor eigenaren van land. Volgens haar is er weinig respect voor dit soort eigendom... en loop je groot risico als je grond te lang braak laat liggen. Dus moet ze zo snel mogelijk een muurtje bouwen. Want als iemand je grond afpakt en er langer dan twee jaar zit kunnen ze het zonder veel problemen houden en dan heb je als burger geen poot om op te staan. Pero la puedo para soms wakker van, want ze wil haar grond juist nu verkopen. Adriana woont nu nog bij haar moeder in Mexico-stad. Maar ze heeft een huisje in provincie-stad Querétaro, niet ver hier vandaan, op het oog. Dat kost nu slechts 25.000 euro. Maar het zal snel duurder worden. En zoals voor zoveel Mexicanen is een hypotheek krijgen voor haar vanwege haar lage inkomen moeilijk. Dus hoopt ze met het geld van haar grond meer succes te hebben. Is het hebben van een huis erg belangrijk in Mexico? Is dat een ideaal dat de Mexicanen hebben? Ja, hier hebben we de cultuur van een huis te kopen. Omdat het een huis is heel moeilijk te kopen. Een voor het thema van het werk, de salders die zijn heel hoog. Ze geven de kredieten niet de manier zo sencillair. Ja, zegt ze. De meeste mensen zouden wel graag een eigen huis willen hebben. Maar het is voor veel mensen ook moeilijk vanwege hun lage inkomen. Ondanks dat er best wel veel steun van de staat is. Tijdens de crisis van 2008 kregen ook in Mexico de huizenprijzen een klap. Maar inmiddels zijn ze weer aan het stijgen. Gemiddeld kost een in Mexico ergens tussen de 25.000 en 50.000 euro. Maar de prijzen stijgen ondanks de naweeën van de crisis snel. Gemiddeld meer dan 5% per jaar. Vooral buiten het volledig volgebouwde Mexico stad wordt veel gebouwd voor een lage prijs. Maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen makkelijk aan een huis komt. Sin embargo, no es tan sencillo en el sentido de que la mayoría de los mexicanos vivimos endeudados la mayor parte del tiempo. Entonces, ¿cómo te van a dar un crédito cuando gastas más de lo que tienes? Het wordt voor je zo niet makkelijker op hè, om een huis te kopen. Y venderlo is difícil porque obviamente no todo el mundo tiene el poder adquisitivo. Bueno, ahorita la situación laboral is muy complicada in en México. Entonces, ¿quién tiene dinero para comprar un terreno Zoals de Nadie. Dat is moeilijk, moeilijk, moeilijk. Nee, zegt ze. Zeker niet door de angst dat haar grond zomaar ingepikt kan worden. Toch gaat ze er zo snel mogelijk iets aan doen. Met als eerste stap dus het bouwen van het muurtje. Ze zegt dat haar vader daarvoor juist haar die grond had gegeven. Zodat ze, als het ooit fout gaat in de soms harde Mexicaanse samenleving. ze altijd nog een dak boven het hoofd heeft. En als ze eenmaal haar eigen huis heeft, dan heeft ze daarmee meteen voor haar oude dag gezorgd. Mexico En dat was Metropolis voor deze week. Het is de grootste producent van televisietoestellen in Europa. Je gelooft het niet. Het heeft een ongehoord bloeiende auto-industrie. Het is na China de sterkst groeiende economie ter wereld. En dat haalt volgend jaar Nederland in, in grootte van de economie. En we hebben het over Turkije. Economische supermacht in wording? Of is het beeld te rooskleurig? Dat kan natuurlijk ook. Hè? Er schuilen allerlei haken en achter de cijfers. Is er voor je dus eigenlijk voosgroei, kun je ook nog denken. Rob Ruhl, senior econoom opkomende markten bij ING, dat is de bank. Welkom. Uur Goedemiddag. ING zit ook in Turkije, niet zo klein beetje ook. Nee. Massive, u bent er pas nog geweest. We hebben het zo pas gehad met Rob de Wijk over een mogelijke oorlog Turkije-Syrië, loopt onmiddellijk uit de hand naar NAVO-Syrië, en met uh. wie mag God weten. Wat betekent dat voor ING in dat geval? Nou, een oorlogsdreiging is uh, natuurlijk per definitie een, uh, iets dat uh, leidt tot on grote onzekerheid. En grote onzekerheid heeft ernstige negatieve werking op de economie. Dus het uh, ontstaan van zo'n conflict uh, zou de economische ontwikkeling van Turkije zeker schaden. Mm -hmm. Wordt u nog op de een of andere manier bij betrokken bij zo'n oorlog? Qua financiering van Turkse troepen of weet ik veel? Hoe moet je dat zien? Nou, dat zijn natuurlijk activiteiten waar wij ons niet mee bezighouden. Nee. Okay. Althans niet actief, je weet het natuurlijk nooit. Maar ik bedoel, wie er geld heeft staan op je bank, maar ja... dat. Uh... Nou ja, er is natuurlijk wel een plicht om goed na te gaan... naar wie je geld uitleent en uh, van wie je geld aanneemt. Dus... Ja. De risico's worden wel zoveel mogelijk beperkt. Ze zeggen altijd dat bij een oorlog uh, goede plannen, goede voornemens en, enzovoort dat al het eerste drama uitgaan. Ja. <laughs> dus. Nou, Terug naar, naar, naar nu, in elk geval booming economie in Turkije. We zeiden het net, u bent er net geweest. Lopen de Turken daar ook een beetje met het hoofd in de wolken? Zijn ze razend enthousiast over die enorm goed lopende en groeiende economie? Nou, wat je merkt als je er bent, is dat er uh, ontzettend veel enthousiasme is. Uh, zeker onder de collega's die ik ook heb mogen ontmoeten op ons kantoor. Um, um, uh, hoop enthousiasme, maar ook een uh, zekere ja, uh, vertrouwdheid dat de toekomst uh, verder goed zal gaan. Uh, want u moet wel realiseren, Turkije zit nu in een prachtige economische ontwikkeling. Ja. Alleen 2000, 2001, dat waren flinke crisisjaren. En de negentige jaren ook een aantal flinke? En de negentige jaren, want veel mensen herinneren natuurlijk uh, dit land als een hoog risicoland. De financiële markten met name. Nou, die periode hebben ze zich nu achter zich gelaten. Alleen is het wel zaak om de financiële markten te overtuigen dat het ook echt zo blijft. Maar het lijkt erop alsof hen dat lukt. De rest zit nu in crisis. Nou. Turkije heeft het eigenlijk al achter de rug. En nou. kan zich blijkbaar nu als, als, als, als betrouwbaar verkopen. Ja. Maar u kijkt daarbij alsof dat nog niet zomaar gelopen race is. Nou, er zitten nog wel wat haken en ogen aan. Maar je moet wel zeggen dat ze dus sinds 2001 heel veel maatregelen hebben genomen zeg maar in de goede richting. Ja, ze hebben een betere wisselkoersbeleid geïntroduceerd. Wat houdt eh, dat in? Nou, dat is een beleid waarbij de koers fluctueert... naarmate de economie slechter of beter gaat... Mm -hmm. in plaats van die stabiel te houden. Want als je hem stabiel houdt... dan leidt het feit dat feit uh, tot grote overwaardering van zo'n munt. Mm -hmm. En dan krijg je ellende. Dus dat hebben ze gedaan. Voorts hebben ze het begrotingbeleid aangescherpt. Ze hebben gewoon een target afgesproken. Wij willen die, dat begrotingsbeleid tekort terugbrengen en de schuld ook terugbrengen. Het is ook gelukt, he? In dat 38 is, procent of zo. Dus. Absoluut, het is ja. gelukt. He? Ze kunnen wat dat betreft eigenlijk voldoen aan de Maastricht-criteria. <laughs> nou, dat kunnen niet heel veel landen Ze kunnen zeggen. zo reiden, ja. bij de EU. Ja. <laughs> ja. Dan ja. we dan staan ze in de top drie. <laughs> nou, en, hebben, en ze hebben ook top. iets gedaan aan, aan de banken, of niet? Aan, aan de grootte ja. van de banken? Of de, de, de, de... In 2001 is er een uh, hele sanering geweest in de bankensector. En uh, die, dat hebben ze goed gedaan. Uh, toezicht is dus ook duidelijk verscherpt. En als gevolg daarvan heb je nu een bankwezen... dat uh, zeer, zeker be bestendig is tegen de schokken ja. die ook dit land ervaart. Even uh, zo meteen over de, wat zijn de assets van die Turkse economie. Hè? Waar doen ze het goed ja. in? Even toch iets waarvan ik dacht van, hé, hey, is dat wel zo gezond? U noemde het net al, de tien grootste bedrijven van Turkije, daarvan zijn er vijf banken. Mm -hmm. Is dat niet een beetje gek ja. dat je eigenlijk dus helemaal drijft... op hun financiële handel en wandel, een beetje transacties? Nou ja, Turkije is natuurlijk van traditie al een land... met een hele sterke uh, dienstensector... waarbij een bankwezen, maar ook handelsactiviteiten heel groot zijn. Hè. Wat dat uh, betreft lijkt het eigenlijk heel erg op Nederland. Dat er zijn zeker gelijkenissen. Dus je kunt zeggen van, nou ja, dat, dan is het niet zo onlogisch... dat uh, banken hoog in die, in die top staan. Maar ze maar, zeggen toch altijd dat je het echt van de maakindustrie ook moet hebben... Nou, het is een combinatie natuurlijk die je moet hebben. En wat je dus ziet is, en dat voorbeeld van Vestel is natuurlijk een goed voorbeeld... dat ze heel duidelijk aan het expanderen Vestel, zijn. Vestel, ja. ja. Fabrikant, ja. Ja. ja. Maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld bouwondernemingen... die zijn bijvoorbeeld heel Enka. actief internationaal. Ja. En uh, een voorbeeld, aardig voorbeeld is dan te noemen dat uh, de Turkse bouwmaatschappij... die bouwt dus de... De metro in Warschau, mm. om maar zo'n voorbeeld te noemen. Dus je ziet dat ze zijn aan het internationaliseren, en uh, dat is een, een goede stap. En dat past ook bij een land ja, waarvan we toch verwachten dat ze in 2030 uh, in de top 5 staan van de grootste Europese ja. landen. Wat zijn nou hun sterkste sectoren? Wat zijn nou hun sterkste sectoren waardoor ze het zo goed presteren? Nou, als je, eerst moet je even kijken wat zijn hun assets, hè, wat we al zeiden. Hè. Nou, dat is dus die bevolking. Die, uh, die is uh, relatief jong uh, en uh, omvangrijk. Die groeit. Dat zijn belangrijke assets voor een economie om te groeien. Relatief goed opgeleid. Uh, nou, er is ook een hele duidelijke ondernemende spirit... Uh, dat is een belangrijk asset. Daarnaast zie je dat overheidsbeleid, wat dus de goede kant uitwijst. Mm -hmm. Wat ja, bedrijfsvriendelijk kwaad is. Be ja, qua tekort mm -hmm. en schuld. Tekort ja. en schuld, het, uh, dat leidt tot een grotere betrouwbaarheid. En uh, nou, gezamenlijk met de investeringsplannen. Want Turkije staat natuurlijk ook best wel bekend... omdat ze flinke infrastructurele projecten aanpakken. Ja. En dat is ook nodig. He, want je moet natuurlijk je infrastructuur uitbreiden of verbeteren... Om die volgende stap te kunnen maken in je economische ontwikkeling he? in, in weeg. Oké, okay, ja. dat zijn allemaal ja. goede voorwaarden. Maar ja. nu even gewoon echt letterlijk tastbaar. Uh, wat doen ze? Wat produceren ze wat? Maar behalve dus ja. de dienstensector en de banken. Ja. Waar, waar ja, hebben ze de, het dat? Van? Kijk, traditioneel zitten ze nu ook in de minder hoogwaardige productiecategorieën. Uh, Textiel is bijvoorbeeld groot. Voedingsmiddelensector is groot. Maar, ik zeg daarbij, je ziet dat er dus die opkomende sector van die elektronica is heel belangrijk, en die wordt ook heel duidelijk gestimuleerd. De overheid ziet dat we moeten meer gaan doen aan die high added value, zoals dat in een uh, moeilijk woord heet, mm -hmm. industrietakken. Is dat ook omdat, want dat las ik ook, hè, dat is de grootste industrie, textiel en kleding, ja. maar dat haal je nog veel goedkoper uit de Azië? Ja, natuurlijk speelt daar concurrentie dus, een oh, heel belangrijke oh, maar rol. Maar dat haal je televisies ook. <coughs> ja, precies. Nou, ja, maar dat uh, het is nog steeds zo dat ze met hun productiefaciliteit toch kunnen concurreren... ten opzichte van de Aziatische, die natuurlijk ook weer... op een grotere afstand zitten van de markt. Hmm. Laten we even kijken naar, uh, want we natuurlijk ook altijd weer... de negatieve kant van de zaak mm -hmm. zien, waar, waar Gerrit over had in het begin... waar zitten de haken en ogen? Ja. Waar doet de, de Turkse economie het niet goed? Ja, nou, de snelle economische ontwikkeling die wordt medegedragen... door een flinke groei van de consumptie. Die consumptiegoederen komen niet allemaal uit Turkije. Die moeten ze veel al invoeren. Ze willen ook meer produceren. En ook voor die productie moeten veel eh, grondstoffen, halffabrikaten worden ingevoerd en denk maar ook maar machines uit Duitsland. Dus dat leidt tot heel grote import. Daar tegenover staat een te geringe export. Dus wat zie je? De tekort op de handelsbalans neemt toe. Dus iets van 40 miljard? Is dat, is dat nou, nou, dat veel? is zelfs, zelfs al 80, uh, 90 oh, miljard dollar. Cijfers dat is veel, dat ja. Zijn, ja. Dat, dat is vergelijkbaar is... met China. Ze zit met exact hetzelfde probleem. Die binnenlandse consumptie, die maar stijgt en stijgt ja, en stijgt. Ja, maar toch? China heeft dan nog wel een uh, flink overschot. Hmm. Dus die kunnen dat wel leiden. Maar, uh, maar, maar wat dit wat je is dus een ziet, bommetje wat kan barsten. M, nou, ik zou het zo willen zeggen. Kijk, zodra je... Zolang je zaken moet invoeren om je eigen productiecapaciteit op te, op te bouwen, dan is het oké. Okay. Mm -hmm. Wordt dat alleen maar opgegeten, zeg maar, dan heb je natuurlijk wel een probleem. Want die investeringsgoeden die je inbrengt, die leiden tot toekomstige productie, als het ja. goed is. Mm -hmm. En dat is wel de trend die is ingezet. Dus dat, maar om nog even te gaan wat dan het probleem is, is natuurlijk dat tekort moet gefinancierd worden. En dat tekort wordt nu gefinancierd vanuit het buitenland. Dus is dat ze zijn, gezond of niet? Dat is uh, gezond voor zover het gaat via directe investeringen. Mm -hmm. En bedrijven die zich daar vestigen en geld brengen. Ja. Maar voor zover het gaat om bedrijven die geld moeten lenen in het buitenland. Of van andere bedrijven in het buitenland, van banken. Dan heb je toch wel een probleem. Ja. Dus die, die schuld is wel eens waar. Kijk, je moet zo zien. En waar, dat... leen, waar leent Turkije? Ja, ze lenen dus bij het internationale bankwezen. En bij, ook voor intercompany wordt er dus geleend van grote bedrijven. Hm. En uh, wat ze dus niet doen... Niet bij het IMF of zo? Nou, dat is wel een aardig punt wat u daar noemt. Hè. Ze zijn al een aantal jaren bezig met het IMF eigenlijk terug te betalen. En dat is natuurlijk niet zonder reden. Turkije heeft op een gegeven moment gezegd... Ze hebben, ja, wij hebben op dit moment geen behoefte aan jullie programma's. Want een programma gaat altijd gepaard met eisen... Ja. eisen aan je beleid. En dat willen ze liever in eigen hand houden. Die ze zelf eigenlijk ook wel uitvoeren, want heel streng begrotingsbeleid, een schuldreductie. Ja, ja. We kunnen het zelf. Zeg, nou, is, nou wordt er van Turkije gezegd dat een heel belangrijk voordeel van dat land is. Ze liggen eigenlijk tussen Europa en Azië, het Midden-Oosten en ja. Azië. En ze zijn ook een bruggenhoofd voor investeerders die interesse hebben in Rusland. Uh, is dat nou echt een hm. voordeel? Spinnen ze daar garen bij? Nou, ik zie het vooral dat, uh, dat Turkije dankzij zo'n positie heel veel Stromen ook langs hun havens ziet gaan en dat kan nog veel meer uitbreiden. Hè. Ja. Dus je kunt aan toevoegen. En waar daar toevoegen het liefst, ja, ja, want dat is natuurlijk uh, nog mooier. Uh, dus in die, in die zin zijn ze een soort, uh, soort hub, noemen we dat. Hè. Ja. Een hub. Een hub. Ja, dat is, ja, dat is, wat Schiphol ook is, ik kan het ja, niet uitleggen. Eigenlijk. Exact. Dat is het oh nee, daardoor mee. begrijp je het niet. Schiphol is het ook. Een hub. Ja. Oh, een ja. springplank. Een ja. springplank ja. Daar, uh, ja. naar de regio's die daarachter ja. liggen. Ja. Want dat is natuurlijk het aardige. Kijk als je kijkt. Turkije heeft inmiddels zijn handelsstromen een beetje verlegd van de EU naar de landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Het ja, keert zich langzaam maar zeker echt een beetje van de EU af. Is, dat, dat is niet goed is voor ons. Dat... Uh, een, een, een goed presterend rijk land, want ze mm -hmm. van Europa afkeert. Hoe gaan we er last van krijgen? Nou, ik, ik zou er niet zo uh, paniekerig over willen zijn, want uh, op zich richten ze dus op een, een regio die veel sneller groeit. Oké, okay, u zegt mm -hmm. waarschijnlijk, nou ja, maar nu gaat het even slecht door die onrust natuurlijk. Dat is correct. Nou ja, heeft het Midden-Oosten daar wel al heel lang last van, hoor, van die onrust. Ja. Het is er nooit echt rustig. Nee, nee, nee, maar wat je dus ziet is dat ook in die periode voordat die onrust toetra, is dat aandeel van die regio heel sterk toegenomen in de Turkse export. Mm -hmm. Nou. Het idee is dat je daar als, uh, vanuit Nederland ook van gebruik kunt maken. Want die Turken hebben natuurlijk een uit, uitermate goede toegang tot die regio's. Die hebben wij in sommige gevallen minder. Mm -hmm. Dus gebruik maken van de Turkse connecties kan ons ook weer. Even heel kort gebruik. nog, ja. even tot slot, sorry, maar ik begon een beetje. Maar dat wil ja. ik heel graag vragen. Huh? Wat, welk beleid moet de EU en dan in dit geval Nederland doen met Turkije om zoveel mogelijk te kunnen profiteren van het land en dat land zo min mogelijk tegen de schenen te stampen? Nou, ik denk dat we uh, door moeten gaan en eigenlijk misschien meer met wat meer effort nog, met meer inspanningen, onze relaties te verstevigen. Want zoals ik al schetste, dat uh, die toegang tot die regio uh, is uh, uniek en daar kunnen we meer van gebruik maken. Uh, ook de Turkse uh, exporteurs meer uh, stimuleren om producten naar ons toe te brengen, want het in balans brengen van die uit het loodgeslagen handelsblans tussen Nederland en Turkije... is natuurlijk ook wel van belang. Maar vooral uh, ja, door nauwere samenwerking de regio's daarachter te kunnen bewerken... dat is de grote asset voor ons. Ja. Okay. Rob Ruhl, hij is econoom opkomende markten bij ING en we hadden het over de bloeiende Turkse economie. Hartelijk bedankt. Meer oh. over Turkije aanstaande zondag bij de VPRO Radio in bureau buitenland. Een speciale uitzending over leven in de stad en stadsvernieuwing vanuit Istanbul aan de Bosporus. Istanbul een stad met meer inwoners dan in heel Nederland. Zondagavond dus om 8 uur op deze zender bij VPROs bureau buitenland. En de villa is zo meteen na het nieuws terug met. Ons panel klinkende munt en met Eurobureau tot zometeen. Zo is dat. Radio 1 en de strijd om de kampioenschap. Jaar 2012. Ajax ruikt het kampioenschap. Wie trekt er aan het langste eind? Dat scheelde heel weinig. Ajax, AZ of Twente. bal oh, wordt weggewerkt en dan wordt hij ingeschoten op de paal. Of toch nog PSV, Feyenoord of Heerenveen. Komt er dan ton nog een schot en een intikker? Oh, oh, oh, Volg de strijd om de schaal van minuut tot minuut. Hoe is het nou toch mogelijk? Luister Radio 1. Ja, ja, ja, ja, ja. Nieuws van alle kanten. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland.